1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Ronald Plasterk is door kijkers van Pauw en Witteman... aangewezen als winnaar van het PvdA-debat dat daar is gevoerd. Het was het laatste debat tussen de vijf kandidaten voor het fractieleiderschap. Van de kijkers die stemden vond 43% Plasterk de beste... 26% koos voor Liederik Samson en 14% voor Martijn van Dam. Alle kijkers konden stemmen. PvdA-leden kunnen tot 12 uur hun stem uitbrengen... voor de daadwerkelijke verkiezing van fractieleider... Vrijdag wordt de uitslag bekend. De gemeenteraad van Hoorn heeft na maanden van discussie... een nieuwe tekst opgesteld voor, de, voor op de sokkel van Jan Pieterszoon Koen. Burgers van Hoorn hadden daarom gevraagd... omdat ze het fout vonden dat Koen als een held werd vereerd... ondanks de slachtingen die hij aanrichtte in Oost-Indië. Op de sokkel komt te staan dat Koen zijn successen... als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië... in dienst van de VOC op zeer gewelddadige wijze boekte. En verder wordt vermeld dat het standbeeld niet onomstreden is...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 en blijft in de verkoop zolang de voorraad strekt. Dan het weer, vannacht veel bewolking. Komende dag vooral in het zuiden kans op opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Guilaine Plach. Goedenacht, welkom terug bij Casaluna. We zijn vannacht even aan het lobbyen. Het heeft natuurlijk alles te maken met de onderhandelingen... die al anderhalve week gaande zijn, politiek gezien, in het katshuis. Volop aan de gang, we horen er niks over. Maar we weten wel dat er natuurlijk de afgelopen weken... achter de schermen voldoende is gebeurd. En uh, ook in het openbaar, qua demonstraties, qua economen... die proberen druk uit te oefenen op de politiek met de hypotheekrenteaftrek... dat er op die manier een hoop gelobbyd is. En daar hebben we het voor één uur over gehad met lobby-expert Peter van Keulen... Dit uur wil ik uw praktijkverhalen horen. 0800 1121 is uw telefoonnummer. Als u een mailtje wilt sturen met uw verhaal... dan kan dat natuurlijk ook naar kazaluna.ncrv.nl. Heeft u wel eens moeten lobbyen? Misschien voor uw bedrijf of uh, voor de sportvereniging... om iets voor elkaar te krijgen? Uh, thuis iets weten te regelen? Dat kan natuurlijk ook heel goed. Hoe is het u dan gelukt? Dat wil ik heel graag horen. Bent u misschien ook uh, van een subtiele aanpak? Een beetje pleasen, masseren, mooie dingen in het vooruitzicht stellen. Misschien wel beloftes doen. Of meer van het lik op stuk, van nou, ik vind dit, moet nu helemaal gebeuren. En wel om die en die reden en doen we het niet. Dan gebeurt er dat, zoiets. Hoe krijgt u uw zin? Hoe heeft u iemand wel eens op andere gedachten gebracht? Bel dan 0800-1121, dus 0800-1121... of mailen naar kazaluna.ncv.nl. Iedereen zal zo zijn eigen methode hebben... maar ik kan me ook voorstellen dat het per land en cultuur... de aardige verschillen zijn in het lobbyen. Nou, we gaan dit uur proberen contact te leggen met India, Maleisië, Duitsland en Amerika... om te horen hoe het lobbyen daar werkt... En dan beginnen we met het land wat voor mijn gevoel echt wel het lobbyland bij uitstek is. Namelijk de Verenigde Staten. Daar woont Den Ketelaars. Den, goedenavond bij jullie. Ja, goedemiddag. Oh, goedemiddag nog, hè. Ja. Echt, <laughs> ik doe het ook altijd fout, hè. Ja, ik moest gelijk bij lobbyen. Dan denk ik in Amerika meteen aan de wapenlobby. Maar er is ongetwijfeld natuurlijk nog veel meer. Maar het is wel echt een lobbyland, hè, volgens mij, bij jullie. Ja, er wordt, er wordt hier nogal gelobbyd, ja. Maar... Hey, de, de, de wapen, de, de National Rifle Association, is toch zeker niet aan de top van de lijst, hoor. Nee, wat Dat dan wel? staat zeker niet bovenaan. Eigenlijk, de, de industrie die zich daar het meest mee bezighoudt, is uh, financiën, verzekeringen en onroerend goedindustrie. Oké. Okay. Die staan bovenaan de lijst. En dan tweede heb je uh, uh, gezondheidsverzekering en zo. En dan heb je de vakbonden. Dan heb je de landbouw. En dan heb je transport. Uh, Oké, okay. en dat heeft ja. allemaal te maken met de, met de miljarden die erin omgaan? Ja, de miljarden die men dus geeft uh, ja, aan, aan, via de, de, de lobbystructuur in de regering. Ja. En, uh, er wordt hier, um, ik heb het even opgezocht, 2011 werd er 3,3 miljard uh, uitgegeven aan lobbying. Zo. Jeige. Dus dat, uh, dat, is, dat is veel geld. Ik kon zeggen, het klinkt veel. veel. Ja, ja nee, dat is het ook. Ja. En uh, ik, nou uh, ja, uh, kijk, dit is, dit is hier al, uh, al jaren de gewoonte, maar nee. uh, het is de laatste paar jaar wel degelijk een beetje uit de hand gelopen. En dat is medegekomen omdat onder de Bush-regering uh, uh, um, de political action committees, om het zo maar te noemen, um, die hebben toen de ruimte gekregen om niet meer op te geven wie dus uh, geld steekt in hun lobbyapparaat. Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel heeft 805 miljoen, dus bijna, bijna een miljard in 2011 in lobby uh, lobbygeld uit te geven. Onvoorstelbaar. En die hoeven dus uh, sinds dus een paar jaar hoeven die dus niet meer uh, te publiceren waar het geld vandaan komt. En okay. ik weet dat het bepaalde Nederlandse bedrijven. Die hebben ook via de Amerikaanse uh, Kamer van Koophandel in de Verenigde Staten gelobbyd. Oh, oké. Okay. Zijn dat dan banken ofzo? of zo? Of oliemaatschappijen? Uh, het uh, is een tijdje geleden dat ik dat gezien heb. Ja, dat zal, dat zal wel olie, dat zal ook wel Unilever. Unie leveren. Ik weet het niet. Ja. Uh, dat, uh, dat zijn dus de multinationals, Nederlandse multinationals, die... En... Uh, zich dus daarmee moeien. En is het voor jou gevoel dat het allemaal achter de schermen gebeurt? Of heb je ook wel in Amerika gewoon nee. echt een openlijke lobby voor alles? Nee, nee dit moet wel openlijk gebeuren. En wat het, het systeem dat, het, het is het systeem waarmee dat werkt. En uh, uh, de K-straat in Washington DC, dat zijn eigenlijk alle grote lobbybedrijven die zitten daar en dat is dat is eigenlijk net zo'n draaideur. Dat gaat over en weer. De mensen die, uh, laat ik zeggen de mensen die dus uh, de, uh, een paar de, laat, dit jaar en het vorig jaar bijvoorbeeld voor de federale regering werken, uh, trouwens die mensen. Uh, uh, ze, nu die wat ergens anders willen werken of zo... ...dan gaan ze bij die lobbyistbedrijven werken en die consultants enzovoorts. Oh, ja. En dat gaat over en weer. Er zijn mensen die uh, dus in de regering zitten en misschien niet herkozen worden. Nou, die worden binnen uren uh, al uh, opgepikt door lobbybedrijven. Want ja, die mensen hebben tenslotte wel allerlei contacten in de federale regering. En dat dus het werkt als je een politieke carrière achter de rug hebt? Dan werkt het over het algemeen goed in Amerika om dan te gaan lobbyen? Ja, of elf andere Er zijn dus ja. ook mensen die in de lobbybusiness zitten. En die hebben dus contacten in de regering, federale regering of statenregering. En die dus uh, de draaituren van de andere kant gebruiken. Het, het gaat over en weer. En heb jij het idee dat de politiek ook relatief goed te beïnvloeden is? Ja. Ja? Ja. ja. Heb je voorbeelden <laughs> daarvan? He? Heb je er voorbeelden van? Um... Nou, euh, ik, heb, ik heb het zelf een, een keertje meegemaakt waar ik dus ben, bij een lunch uh, uh, kwam. En daar zat dus ook iemand van Homeland Security en die zat vrij hoog op. En we hadden nogal problemen met het importeren, uh, vooral met inspectie, uh, uh, inspectieprogramma's van de federale... Uh, om het zomaar uit te drukken. En uh, nou ja, ik ben er dus niet 100% zeker van. Maar ik uh, heb wel degelijk een half uur. Ja, drie kwartier met, met die persoon. Over het een het andere aan. en het ander gegaan. En die nam al degelijk notitie. En uh, ongeveer vijf, zes maanden daarna werd het systeem omgesmeten. Oh, serieus? Ja, en, en, uh, maar ja, goed. Uh, maar was dat voor jou een hele bewuste actie? Of was het gewoon meer koetjes, kalfjes, praat? En, uh... Nee, nee, dat is bewust. En dat, dat die mensen die. Uh, die lenen zich daarvoor. Die komen naar partijen. Dat zijn onze liefdadigheidsdingen. Dat zijn. Uh, in dit geval uh, waar, waren we met z'n tweeën. We hadden gewoon op een gegeven moment. Uh, een, uh, ja, geld bijgedragen aan een liefdadigheidsdiner. En uh, daar was. ja hoe noemen ze het iets in Nederland. een, een stille veiling: een ja. uh, silent auction. Nou ja, uh, wij hadden op een gegeven moment dus geld uitgegeven om met die persoon uh, uh, uit lunchen te kunnen. Oh, okay. Dus wij, hadden, wij zaten dus met z'n drieën eigenlijk en uh, we hebben die mevrouw daar goed ingepeperd, en, inderdaad. En uh, ze, kijk nou ja, uh, wij hadden dus gauw bijgedragen aan een, een organisatie waar, waar zij dus een warm hart aan droeg. Ja. En, uh, uh, Lobby, lobbybedrijven, lobbybedrijven uh, die doen dat gewoon. Uh, en dat staat ook op het internet, hoor. Dat kun je allemaal netjes zoeken. Wie, ja. wie hoeveel miljarden en hoeveel miljoenen of honderden miljoenen uitgeeft. Uh, en aan welke uh, persoon, welke senator of congresspersoon uh, dat geld uitgegeven wordt. En uh, ga zo maar verder welke de top lobbybedrijven zijn. Uh, welke sectoren, welke industrieën en wat voor contracten ze beïnvloeden. Um, maar je hebt wel het idee dat bij jullie was het wel... dat het voor wat hoort wat wel effect had? Ja. Maar. Ja. ja, maar ik geloof dat dat in andere landen ook wel het geval is. Maar waarschijnlijk is men daar niet zo ge, uh, <kijst> heeft men daar niet zoveel ervaring in. Nee. En hier wordt het alles netjes... Er zit een systeem, het wordt netjes uitgelegd. En men kan precies volgen wie welk geld waar geeft. Ja. Nou, er mag dus geen conflict van... Uh, interest zijn um... Uh, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, uh, maar je kunt kijk, zelf als, ik zeg maar, wat als uh, kun je natuurlijk zowel de Republikeinen proberen te beïnvloeden als de Democraten, zeg maar. Dus je kunt. Inderdaad, ja. En ja. dat wordt ook aangegeven. Dat wordt ook heel duidelijk aangegeven hoeveel uh, een bepaald bedrijf, laat zeggen, dat ze 100 miljoen uitgeven. Hoeveel van die 100 miljoen naar de Republikeinen gaat en hoeveel dat er naar de Democraten gaat. Dat is dat ook allemaal. Dat is allemaal uh, uh, um, gewoon publiek, publieke informatie. Ja. Goed zeg. Ja, en dat, uh, ja. Ik begrijp dat hier in Nederland wel een soort pleidooi is om een, uh, om een lobbyregister bij te gaan houden. Dat dat soort lobbyisten netjes worden geregistreerd. En dan moet natuurlijk ook alles wat wel niet mag uh, allemaal netjes opgeschreven worden. Ja, want, ja, ja dat, is, dat vond ik me erg belangrijk. Want er wordt uh, het publiek hier, en niet alleen het publiek, dus de mensen ook in de regering... houden dus wel degelijk een hoogje in het zeil wat betreft wie waar welk geld van aanneemt ja. en wie, welk, uh, uh, uh, wie wel en wie geen invloed heeft... op, bepaalde, uh, uh, op bepaald beleid of bepaalde beslissingen die in de, in de regering genomen worden. En Dan, heb jij het idee, als je maar groot genoeg bent dat je dan, uh, en veel geld hebt... dat je dan wel meer voor elkaar kunt krijgen dan de wat, wat kleinere organisaties? Of heeft iedereen wel, wordt iedereen even goed gehoord? Nou, kijk, het is dus duidelijk dat de grotere lobbybedrijven in Washington DC. die hebben natuurlijk meer te vertellen op Capitol ja, Hill. Ja. En als jij. Uh, het kost ontzettend veel geld om te lobbyen. dat is gewoon niet normaal, Dat die bedrijven, dat hartstikke duur. Maar je krijgt natuurlijk wel. Ja, jouw. Jou, uh, punt, hoe moet je dat zeggen? Jouw point. Jouw. Uh, uh, hetgene waar je dus over wil brengen. Ja, precies aan de personen die dus in de regering zitten, dat wordt wel degelijk uh, netjes op papier gezet, uitgelegd en aan die persoon overgebracht. Ja. En daar is uh, ook follow-up, dat is niet zomaar één keer, nee dat gaat uh, over en over en over. Ja. Dus uh, ja. dat is niet zomaar in 1, 2, 3 gebeurd. En alles netjes, uh, ik denk dat dat de andere landen waar we nog uh, mee gaan praten, Maleisië en in, in India, weet ja. ik niet, maar ik kan me voorstellen dat daar iets minder alles goed geregistreerd is. Maar dat gaan we straks wel, uh, wel horen. <laughs> ik ben erg dat benieuwd is... naar die verhalen, hè? wanneer het riekt naar omkoping en uh, wanneer het nog allemaal netjes volgens de wet gaat. Maar bedankt ja. in ieder geval voor jouw uitleg. Ja, graag gedaan. En uh, ik wens je een fijne avond nog. Ja, jullie ook. Dankjewel. Tot de volgende keer. Ja, dag, dag dan. Bye. 0800 1121 is ons telefoonnummer. We hebben het over lobbyen. Nou ja, u zult ongetwijfeld wel een keer iets voor elkaar moeten hebben gekregen. Misschien was dat uh, op uw werk. Dat u, uh, weet ik veel, voor een, uh, een plan waar u zelf mee was gekomen. Dat u iets heeft verzonnen van dit en dat moeten wij gaan doen met het bedrijf. Dat u de boer op ging, collega's bent gaan bespelen. Hoe heeft u dat dan gedaan? Hoe heeft u ervoor gezorgd dat u uw zin krijgt? Of is het gewoon valikant mislukt? Dat kan natuurlijk ook. Want niet elke lobby slaagt uiteraard. Misschien dat u voor de sportvereniging die moest verhuizen. Daar u helemaal geen zin in heeft. Dat u heel erg op de barricades bent gegaan. Contacten hebt opgenomen met de wethouder en de burgemeester. Om toch vooral te proberen om het clubje te kunnen behouden. Uh, moet u thuis wel eens flink gaan lobbyen? Als u een uh, mooie reis wilt maken en uh, de partner heeft zoiets van nou ja, dat hoeft helemaal niet dat je met allerlei fantastische argumenten aankomt om wel naar dat land te gaan. Uh, ik kan mezelf nog wel herinneren dat je in je puberteit volgens mij nog wel heel goed was in lobbyen... om toch vooral te proberen wel naar dat feest te kunnen... of dat avondje weg te kunnen. Dus ik denk dat ook degene bij wie gelobbyd wordt, ouders... daar ook nog wel goede verhalen over hebben. Dus bel dan op 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren met een korte reactie, dan kan dat natuurlijk ook. Gebruik dan hashtag Casaluna in uw Twitterbericht. to write you this song So much, love you so much, thoughts and nigh. Michael Kiwanuka met het nummer Bones. We hebben het vannacht over lobbyen. 0800 1121 is ons telefoonnummer. En ik ben heel benieuwd uh, hoe u dat afgaat: of u er een beetje goed in bent en of u er ervaring mee heeft, en of u nou de truc heeft om uw zin te krijgen. En natuurlijk of het ook een beetje cultuurgebonden is. Worden Den Ketelaars net al vanuit de Verenigde Staten vertellen... dat daar alles geregistreerd is. Dat er echt miljarden in omgaan. En dat het gewoon heel openlijk is... en precies de regels voor zijn wat wel en niet mag. Hoe is dat in Duitsland, René en broeders? In Berlijn, goeienacht. Goeienacht, Guylaine. Nou, ik heb wel de truc, die kost 2,99. Maar die zal, oh. zo, die zal ik zo verraden. Oh, je houdt het even spannend? Ik houd het even spannend. Oh, Oké. Okay. Nou. Ik denk dat in Berlijn, in de, in de politiek en zo, dat het een beetje hetzelfde gaat als in Nederland. Ik heb wel het boekje van Joris Luijendijk gelezen waar hij over, je hebt het niet van mij heet dat boekje. Ja. Daar vertelt hij over die, die lobby in het binnenhof. Daar, daar, daar ben ik destijds erg van geschrokken dat het dus zo werkt. En, en net in het eerste uur hebben we ook weer gehoord uh, bij jou, uh, ja, hoe dat dan eigenlijk gaat. Ja. Dat klonk heel dat... netjes natuurlijk. Ja, nou ja, ik, ik geloof het niet altijd precies wat die meneer zei, maar goed. Uh, maar in Duitsland is, het denk ik, vergelijkbaar. Ik weet bijvoorbeeld dat er bij de Pariser Plaats dat is bij de Brandenburger buurt daar zit een, een, de China Club, uh, heet het, dus, dus een soort deftige restaurantzalencentrum. Ja. En daar kun je dan voor 2000 euro uh, per maand kun je daar een ruimte huren. Dat, dat, je kunt het dus ook een soort vaste, vaste plek huren. Uh, uh, je moet, het is een club waar je lid van moet worden. Dus dat kost ongeveer 2000 euro per maand. Daar begint het mee. En dan kun je daar ruimte sturen als je daar lid van bent. En daar bijvoorbeeld afspreken met uh, okay. de politici. En dan begrijp ik dat het hier niet zozeer met de Kamerleden zelf gaat. Maar dat ze daar toch vaak met ambtenaren over praten. Want je hebt natuurlijk een hele staf uh, van ambtenaren, zoals het in Nederland denk ik, ook wel is. Ja. Uh, referent heet dat hier. En daar ga je dan mee afspreken. En bedrijven, die, die uh, kopen zich daar dus in, in die club. En die hebben dan de mogelijkheid om daar een ruimte te sturen of een dinerje te geven of dat soort dingen. En ben je dan, ja, er wel eens binnen was... geweest? Ik ben er niet binnen geweest. Ik weet wel waar het is. Er is bijvoorbeeld ook een directe doorgang naar Hotel Aadlon. Dat is het, het chicste hotel van Berlijn. Uh, waar ook vaak politici slaapt en waar bijvoorbeeld... Uh, uh, Obama ook sliep toen hij hier was en zo. Dat. Ja. En ook uh, popsterren en zo. Dat is echt zo'n uh, soort uh, ja, Hilton of Amsterdam Hotel in nou ja. Amsterdam. <lacht> um, en, en maar en ik had bijvoorbeeld dat straks ook over cadeautjes uh, ja. moet natuurlijk altijd iets voor terugkomen. Uh, maar ik begrijp dat, dat ze dat eigenlijk neerzien uh, als een soort toekomstplanning. Uh, Want die, die politici die doen dan iets voor zo'n bedrijf. En daarmee zijn ze eigenlijk verzekerd van een zodanig netwerk dat ze later een mooi baantje krijgen. Ze zijn al oh. een tijdje voor politicus, maar ze moeten daarna ergens werken. En, en dan komen ze vaak bij grote bedrijven terecht. Ik moet dan, maar dat is natuurlijk gelijk een valse beschuldiging. Maar dan komt bij mij gelijk het Camille Eurlings en KLM nou, uh, idee ik, naar boven, zeg maar. Precies, dat dacht ik ook. <laughs> dat kan toch dan? Maar dat weten we eigenlijk. natuurlijk helemaal niet. Maar goed. Nee. nee. Dat, dat is wel iets waar je dan aan denkt, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. En dat heb je dus in Duitsland, dat soort toevallige verplaatsingen heb je ook daar. Ja, nou, heb ja, je zelf wel wein... eens uh, flink gelobbyd? Ja, ik heb, ik, ik heb hier een, een project opgezet, uh, een, een muziektheaterproject, uh, wat vrij duur is en, en waar heel veel mensen aan meedoen. In een uh, ongeveer 100 jongeren die, die een week uh, werken aan een muziektheatervoorstelling die ze nog zelf schrijven samen met het conservatorium uit Rotterdam. Dus het is heel duur, want die leerlingen uit Rotterdam zijn hier naartoe gekomen. ...om dat dan uh, te doen, dus dat kost allemaal veel geld. Dus je moet geld los te uh, zien te lobbyen? Ja, en, en vooral, ja, in, in het begin was ook het geld niet, niet blijft. ...maar vooral proberen mensen mee te krijgen. Ik, ik kende hier helemaal niemand. En als je dat wil doen in zo'n zo wijk, zo'n stadsdeel is heel groot... Hè. Dus ...in Noeikul, is ongeveer zo groot als Rotterdam, ...dus um, dan moet je eerst proberen daar de politiek mee te krijgen. En, zo. en dat werkt eigenlijk heel anders dan Nederland... Want als je bijvoorbeeld in Nederland zou zeggen van de burgemeester is uh, onze beschermheer of zo. Dan is er geen kunstenaar of een school meer, meer die meedoet. <lacht> Daar worden mensen heel dwars van. Maar van in, oh, de politiek ieder... steunt het laat maar. Ja, precies. Ja. Maar hier is dat totaal andersom. Dus het eerste wat ik heb geprobeerd is om de burgemeester van de staddeel, die dat is hier echt, uh, ja, die is net zo belangrijk als, als gewoon een burgemeester in Nederland. Die, die stadsdelen zijn hier heel autonoom en groot. Om die mee te krijgen. En, en hoe heb je, je dat gekregen. gedaan dan? Heb je daar een afspraak mee gemaakt? Een mailtje, een telefoontje? Hoe... Ja, eerst uh, uh, mailen. Nou, natuurlijk kom ik bij de secretaris terecht. Uh, ik wist dat hij heel erg van Rotterdam houdt. Uh, hij, zij zien Rotterdam als een soort voorbeeld uh, voor hoe ze problemen aanpakken in dat in stadsdeel. Dus dat heeft geholpen. En dan uh, heb ik geprobeerd ook om, om uh, burgemeester Aou Thalelijk mee te krijgen uit Rotterdam. Hè. Die wilde ik ook heel graag zeker. Dat is. Trouwens, absoluut niet gelukt. Die wilde echt helemaal nergens van weten. Okay. Daar heb ik heel lang dit voor gedaan, maar dat lukte niet. Um, maar wel gezegd dat ik daarmee bezig was, dat hielp eigenlijk al genoeg. En um, ja, uiteindelijk heeft hij toegestemd. Maar dat, ik heb hem nooit daarvoor uh, direct gesproken. Dat liep allemaal via de mail. En hij mailt dus nu met mij nog steeds, want ik ga weer door. Dus dat, dat is wel gelukt. Maar, maar dat ging omdat zijn hele staf eromheen... Die, die heb ik bewerkt, dus de wethouder van cultuur. En er zit iemand namens Europa uh, op het kantoor. Er zijn heel veel mensen om hem heen. En ik heb eerst een half jaar gezocht dat al die mensen van dit project wisten. Ja, ja. En daar komt mijn truc. De 2,99 euro? <laughs> Ja, als je dan een goed pak stroofwafels meeneemt, nou, dan gaan alle deuren open, <laughs> werkelijk. Nederlandse stroofwafels. Ja, <laughs> ja. Ja, echt waar. Dat nou, was het, truc. zo gek op. Ja. Maar dat, dat riekte toch gewoon naar omkoping dan, René? Ja, nou ja, ik, ik, ik durf dat te doen. Want ik, uh, ik, ik, ik doe dat niet voor mezelf. Want ik, ik verdien er verder helemaal niks aan. Nee. Dus het, het gaat mij om, om een leuk project voor de jongeren te doen. En om Rotterdam op een leuk moment te Maar dat is wel, wel wat, de, wat die uh, lobbyisten, de adviseur in ieder geval, natuurlijk vorige uur zei. Van het gaat wel dat je ook het belang aan, het algemeen belang kunt aangeven. Dat is, neem ik aan, wat je inhoud, ja. op inhoudelijke gronden hebt aangegeven. En dat pak je stroopwafels, dat was dan misschien net even het setje wat ze nodig hadden. Ja. En dat is, dat, dat is zo, want dan, dan onthouden ze een beetje wat Nederland is en zo. Ze kennen Nederland natuurlijk nauwelijks. Dus dan, ja, ik wil niet altijd met tulpenbollen aankomen. <laughs> maar uh, ja, dan weten ze een beetje van, goh, dat, dat, dan kennen ze je dan snel. En, en uh, ik zit er dan wel aan vast. Want nu, nu doe ik, ben ik inmiddels wel twee, uh, meer dan twee jaar bezig. En als ik dan ergens weer lang niet geweest ben, ja, dan verwachten ze al een beetje van... dat ik nu met de pak ja, sproef. Ja, ja, ja, ja, ja, ik kan niet ja. meer zonder. Nou, mooi verhaal. Hé, hey. hey, bedankt. Ja, graag gedaan. En succes. Dankjewel. Als we er een paar pakken moeten opsturen, dan horen we het wel, hè? Ja, altijd goed. <laughs> Fijne nacht nog. Doeg. toch. 0800-1121 is het telefoonnummer. Nou, een pak stroopwafels kan wonderen doen, hebben we inmiddels begrepen als u moet lobbyen. Maar hoe heeft meneer Hoekstra het voor elkaar gekregen? Meneer Hoekstra, goedenacht. Goedenacht. U heeft een uh, aardige prestatie geleverd via een lobby. Nou ja... Ik ben er, uh, ja, ik ben er wel trots op. Ja, vertel. Uh, het was in het jaar 75 van de vorige eeuw, wat mm -hmm. mooi dat je dat kunt zeggen, hè. Ja. Het was in 1975 en toen had je nog echt dat technische denken in de, in de stedenbouw. In de Leeuwarden, daar heb je een, een dorpje dat ligt midden in, in de stad. Het is heel langzamerhand is, is ingebouwd. Hoe heet dat? Huizem, Huizemdorp. Huizemdorp. Ja. En eh, toen hadden ze die techneuken, die hadden die techneuten, die hadden het plan eh, bedacht van dan gaan we vierkant. En keer allemaal rechte lijnen. En dat ging toen ook door het dorp heen. En toen kwamen die bewoners, die, die waren het er niet mee eens. En die hebben een groepje gevormd. En ik studeerde dan toen toevallig op de Academie van Bouwkunst. En mijn maat, waar ik altijd mee reed, die woonde in dat dorp. En die studeerde dus samen met mij. En uh, dus we hebben plannen opgesteld. Nog wat oude, oude, oude studenten, één oude student erbij gehaald. En toen zijn, ben ik gewoon samen met die maat van mij... zijn we gewoon naar de Partij van de Arbeidswethouder van Leeuwarden gegaan... Ja. En we hebben hem dat voorgelegd. Oh, hij zegt, ja, willen jullie dat niet? Nee. Nou, dat was gelijk, nou, dan gaat het niet door. Huh? Hoef je dat helemaal niet toe te lichten? Nee. dat was de, Heel makkelijk was dat toen. Maar, dat, maar dan wilde hij het zelf misschien ook niet. Nou ja, het was een partij van de arbeid, man was het. Dus ik denk, uh, ja. Maar ja, hoe dat politiek heeft gezeten, dat weet ik niet. Nee. Uh, maar u had al een heel alternatief plan eigenlijk gemaakt, wat wel uh, goed zou kunnen zijn. Nee, gewoon we willen het niet. Hè. We hadden wel ja, allemaal uh, brochures gemaakt. Heel mooi idyllisch dorpje en dat moet niet gebeuren. En wel wat argumenten neem ik aan aangehaald, toch? Oh, zeker. Ja, ja, ja. ja dat is, zo makkelijk ging het allemaal niet. En veel bewonersvergaderingen en er zat ook niet de eerste de beste bij. Maar het was ook op de... Op de op de sprong eerst had je dat technische denken. En later begon dat, uh, dat je oude, oude binnensteden, die moet je bewaren. En ja, begrijp je. Ja. Maar hoe is het nu hoe is het met dorp afgelopen? Prima, het bestaat, bestaat feest, nog steeds. staat bestaat nog steeds? Ja, hartstikke mooi. Nou, kijk eens aan. Maar u woont er ja. dus niet. Maar die maat van u nog wel? Dat zegt u. Woont die maat van u er nog? Nee, nee, die is ook, uh, die woont ook elders. Ah, maar zo. ik wil beweren van, uh, als je, ik geloof ook wel in demonstraties, als je in verzet komt, dan, dan, dan hebben die bestuurders daar soms wel, wel oog en begrip voor. Ja. Kijk, die doen ook gewoon maar iets wat zij denken wat goed is. Ja. En dat de bevolking zijn mond houdt. Ja, dan denk ik, dat zou wel goed zijn. Ja. We hebben in diezelfde tijd, hebben we ook, dan wouden we de, de, binnenstad, de auto's uit de binnenstad halen. Nou, dan hielden we gewoon fietsdemonstraties. Dan wil ik niet zeggen dat dat aan die fietsdemonstraties uh, heeft gelegen. Maar nu heb je allemaal parkeergarages. En de auto's zijn min of meer uit de binnensteden worden die geweerd. Kijk, dus, uh, volgens mij mogen we een hoop uh, Leeuwarders u nog een beetje dankbaar zijn, meneer Hoestra. U met de mensen ah, dat samen dat die daarvoor niet. hebben gestreden. <laughs> Nee, het gaat mij erom van, van dat verzet dat dat helpt. Ja, nee, nou duidelijk. Mooi verhaal. Dank u wel voor het bellen. Ja, ja oké. Okay. Ja, u wel bedankt. Een fijne ja. nacht nog, hè? Dag hoor. Ja, dag. 0800-1121. Misschien heeft u ook uh, iets dergelijks uh, voor elkaar gekregen... en ging het iets minder makkelijk dan uh, meneer Hoekstra. Wel, hij zei ook, we hebben natuurlijk wel hele bewonersvergaderingen... brochures gemaakt, maar in ieder geval naar de wethouder toegegaan. Wij zien dat niet zitten, wel hier en daarom. En vervolgens zin gekregen. Kijk, dat is natuurlijk mooi. Arie, goeienacht. Goeienacht, hallo. Hoe is het? Prima. Nou ja, je hebt het over lobbyen. Maar ja. ik vind het, het komt meer uit op, op, op manipuleren en, en belangen. Wat? En, en dit is ook, ook een van de grote oorzaken van de problemen dus in de woningbouw. Nou, geef eens, ligt dat eens wat verder toe dan? Nou, Je hebt het Rijk, je hebt de provincie en je hebt de gemeente. Tussen, die, tussen het Rijk, de provincie en de gemeente... Zit er zit te veel ruimte. Dan krijg je zogenaamde lobby's. Maar het is het Rijk die bepaalt het plan voor woningbouw. De provincie die komt met een, met een, uh, een woningbouwplan in de provincies. Die wijzen gebieden aan. Dan komt de gemeente met een bestemmingsplan. En wat komt er nooit? Het bestemmingsplan, de oorzaak van de woningnood. De prijzen zijn drie keer over de kop, op, over de kop gegaan. En de boel stagneert. Ja. Het is dus belangen. En ik heb een, een tweede voorbeeld, heb ik. ik woon waar ik woon, moeten vier gemeentes bij elkaar. Nou, we willen wel, we willen niet, we willen wel, we willen niet. Nou ja, dan, dan moet het gewoon door het Rijk worden, worden gedaan. En dan krijg, krijgt de Aafs politiek, die al vier of vijf keer de boel uitgesteld. En dan hebben wij hier een burgemeester. Die wil het, die wou het graag. Ja, die is inmiddels 64, die dacht ik die al vier jaar eerder op, op kon natuurlijk. Mm -hmm. En Er zijn te veel belangen. En wat is nou werkelijk lobby? Het is maar wat, wat, wat heeft u dan als bewoners gedaan? Nou, de bewoners doen niks. Nee, maar dan de, als je als donder, bewoners dus wat zou gaan doen, maar dan ga je dus lobbyen. Dat is wat meneer Hoefstra ja, net zei. Je is, moet in beweging bij, komen. Dat is bij woningbouwverenigingen, iedereen legt te zeiken en te zeuren. Maar als je een woningbouwvereniging hebt en het is nog een vereniging, word lid van de vereniging, ga naar de Algemene Ledenvergadering en ja. stem. En dat doen de mensen niet. Nee. Mensen janken alleen maar. Mensen zijn niet actief. Doet u het zelf wel? Ja, ik wel. Ik heb heel wat gepresteerd. Oké. Okay. Wel wat <laughs> ja, dingen dat, voor elkaar gekregen. Het, uh, uh, het is dus niet uh, uit uh, eigen genoegen of eer, maar ook omdat ik vanuit Amsterdam eigenlijk kwam. En... Uh, Eigenlijk, ik heb altijd die woningnoten, nodig, daar had ik altijd wel interesse voor die ellende, mm -hmm. weet je. Maar laten we die nou eens oplossen en nou eens gaan bouwen. Maar ook niet angstvallig met hypotheken zitten te klooien. Kijk, zijn er genoeg woningen? Ja, dan zullen de prijzen dalen. Maar vertel me nou ook eventjes uh, bij de, zeg maar, in twaalf in jaar tijd de prijzen vier keer over de kop ja. zijn gegaan met maar die mouw euro. Maar tegelijkertijd zijn er toch genoeg bedrijven en bijvoorbeeld projectontwikkelaars... die ook een goede ja. lobby zouden kunnen houden voor meer woningbouw? Ja. Nou, ik heb, dus het ligt niet alleen zelf, maar bij de overheden? Ik heb, zelf, ik heb zelf dus op een stedelijke contour bij Weesp... heb ik dus een paar projectontwikkelaars weten te interesseren. En het zijn middelgrote projectontwikkelaars. Maar dat hebben we in 1996 al gedaan. En het plan loopt nog. En ze gaan richting Muiden gaan ze bouwen. Hm. Terwijl dat een stukje is aan het Amsterdam Rijkanaal... waar niemand last van heeft. Het is geen ecologische zones en weet ik wat voor een onzin... En uh, dat kan je bouwen. Maar had de mensen zelf laten bouwen. Dat had je, dan had je voor, de, voor, voor de helft van de prijs van een eesgezinswoning in Almere had je zelf een huis neer kunnen zetten daar. Ja. En waarom de een wel en waarom de ander niet. En dan heb je mensen op GroenLinks die wonen hier zelf hartstikke goed. En je gaat tegen een ander zeggen je mag niet wonen. Ja. Nou ja, maar dat komt dus ook dat er te veel bestuurslagen zijn, het moet vanuit uh, vanuit Den Haag moet het rechtstreeks geregisseerd worden. Dan los je de woningnood op. En is het heel spijtig dat de mensen dan met waardalingen zitten. Dan moet je die mensen dan maar gaan compenseren. Net als dat je Griekenland compenseert. Nou, kijk eens aan. Je hebt in ieder geval het paardje compleet. Dankjewel, Arie, voor het bellen. Ja, oké. Okay. Ja. Fijne dag. Simpel. Tot ziens. <laughs> dag hoor. We gaan een heel eind verder weg, namelijk naar India... om te kijken hoe daar uh, gelobbyd wordt. Want als we het hier nu hebben over woningbouw... en uh, nou, dorpjes die moeten verdwijnen... misschien dat daar op een heel ander gebied gelobbyd gaat worden. Doris, goeiemorgen. Ja, goedemorgen voor jullie nog allemaal. <laughs> ja, zeker. Hoe, hoe uh, erg, want we hebben wat vertraging op de lijn... dus uh, ik zou gewoon de vragen aan, aan jou gaan stellen. Hoe, hoe sterk is de lobbycultuur in India? Als zo'n culturele mogen spreken, van alles is hier sterk. <laughs> maar ik denk dat ik drie uh, leuke voorbeeldjes kan uh, vertellen. over drie leuke kan vertellen. Uh, de eerste heel recent. Ik hoop dat uh, jullie me allemaal kunnen verstaan. Prima. Ja, ja? Uh, ja goed. De eerste heel recent. Uh, de, we hebben namelijk uh, in uh, een paar deelstaten verkiezingen gehad. En uh, de campagnes die werden gevoerd door de lokale politici. ...werden uh, ondersteund door uh, diverse bekende filmsterren. Nou, u weet, uh, jullie weten allemaal, de, de Bollywood-cultuur uh, is wijdverbreid... <laughs> ja. ...en ook bekend wel in het buitenland. En het feit dat uh, filmsterren daaraan meededen... ...niet onbekend, uh, onder andere uit de Amerikaanse politiek... ...maar uh, zeker hier ook opvallend, uh, was een uh, uh, wijdverbreid gebeuren... Het heeft uh, niet geleid tot uh, uh, meer stemmen voor één partij meer dan een andere, is de indruk. Uh, er zijn veel andere factoren waar we mee hebben meegedaan. Maar wat wel dus opviel was de grote, grote opkomst deze keer bij een aantal deelstaanverkiezingen. En uh, dat is dus misschien wel een reden geweest, uh, een oorzaak geweest door het uh, meedoen van de filmsterren. Ja, ja filmsterren die lobbyen voor de verkiezingen. Dat is wel een bijzondere. Ja. Voor een bepaalde politicus, hè? Daarin, ja. Okay, ja. En dus met het hele circus meereizen, kleine dorpjes op gaan spreken voor een bepaalde politicus. En weet je of ze daar veel geld voor hebben gekregen, Doris? Over het algemeen doet men dat niet voor geld, de filmsterren. Het is een kwestie van hun naam lenen aan, een beetje vrienden zijn. Of men onderhand ook geld krijgt, daar wordt eigenlijk niet over geschreven. Maar het is veel meer het idee dat uh, ze zijn zelf al bekend en hun bekendheid wordt daarmee al versterkt. Het okay. dus is als een aspect over geld te krijgen en geven tijdens verkiezingen. Met andere uh, woorden, um, het aspect van uh, eventueel uh, dus betalen voor stemmen is een heel andere zaak. Maar het uh, uh, probleem van corruptie als zodanig en moet aan te pakken, uh, komt in het tweede voorbeeld aan de orde. Namelijk afgelopen jaar in de zomer. Is er door middel van een kleine groep die begon te vasten in de Libero stad. En dat heeft zo'n grote weerklank gevonden dat er een volksbeweging op gang is gekomen die over heel India zichtbaar was. Huisvrouwen, studenten, kantoormensen namen tijd vrij van hun bezigheden, voegden zich bij de groepen. En dat groeide uit tot mensenmassa's, die, die uh, liepen van het ene gebied naar het andere gebied. Er kwam op tv veel uh, aandacht in de media. En de bedoeling was om een, een anticorruptiewet uh, door te krijgen door het parlement... dat al jarenlang uh, om voor een vuurtje stapt te hangen. Uh, die wet is op dit moment door, tenminste in behandeling, in het parlement... Maar uh, nog niet volgens eigenlijk uh, uh, de doelstellingen van deze groepen. Dus men zegt dat men hier en daar nog doorgaat met agitatie. Maar eigenlijk is op dit moment de uh, stoom uh, uit het geheel verdwenen. Okay. Maar het feit dat zoiets op gang kwam, door middel van eigenlijk vasten als een, uh, als een eerste middel. Ja, maar dat is een bijzondere lobby is dat dan. Het is echt dus een hele openlijke, bijna demonstra demonstratiefachtig... Niet bijna, het was echt demonstratie yeah. tegen corruptie als zodanig en uh, wat er allemaal bij komt kijken. En een derde, eigenlijk wat ouder voorbeeld, maar wel heel opvallend hoe je inderdaad de kracht van mensen uh, iets toch tot stand kunt brengen. En dat is de uh, zogeheten chipko beweging Chipko in het Hindi is eigenlijk iets wat je vastplakt plakt of, of eigenlijk vastbezet. En uh, de grote feest die al jaren ontstaan was, is uh, het uh, omkappen van de bomen en dus de ontbossing... In het noorden van India, in het, uh, met name wat het Himalaya-gebergte. En uh, een persoon in de dorpen daar in de bergen heeft toen de mensen opgetrommeld om de bomen te omarmen, dus de chipkoorn. Uh, als de, um, de bulldozers en de uh, houtkappers eraan kwamen. En dat heeft zo'n succes gehad dat ze uiteraard niet om over de mensen heen konden. En uh, heel veel houtkappers en, en grote bedrijven. Uh, daarvan moest ze afzien. Um, als u ook nu in, in de bossen gaat rondrijden, dan ziet u duidelijk veel meer bebossing. <laughs> oh ja. Dat was een tweede gevolg ervan. Zijn het vooral doorrens de burgers die in beweging komen of heb je ook een, een rijke bovenlaag, zeg maar, die een beetje in achterkamertjes met uh, in India van alles loopt te regelen? Uh, ik, ik zou kunnen zeggen dat allebei, uh, allebei is hoor. Uh, met name, uh, ja, uh, wat kun je denken aan rijke mensen uh, in Het uh, Kijk, uh, politiek lobby is één situatie, sociaal, sociaal lobbyen een andere, hè? Ja. Voor, voor een bepaald sociaal doel. En uh, daar is veel, meer, is veel meer de gewone burger door geraakt en uh, eigenlijk door gestimuleerd. Ja. En het is echt een, een kleine groep mensen die het altijd begint. Dan oh, kijkt naar, naar, naar Danbië. Die dus, uh, ja, ja, met man begonnen, is natuurlijk ook eens uh, uitgegroeid tot ja. een volksbeweging. Mooie verhalen, Doris. Het is leuk omdat meneer Hoekstra uit Leeuwarden die zei uh, eerder al: van, ja, als je met z'n allen in beweging komt, als de bevolking in de beweging komt, dan kun je echt wel iets bereiken. Nou, dat geeft jouw voorbeelden ook zeker aan. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Een fijne graag gedaan. dag nog daar. Dag hoor. Ja? Berry, goeie nacht. Hallo. Ik moet even de radio uitdoen voor zover hij nog niet uit was. Um, ben, ik goed, ben ik goed te verstaan? Ja, je bent nu ben je prima te verstaan. Oké. Okay. Ben je een, een beetje een goede lobbyist? Ja, ik ben een, een echt lobbyist geworden. Echt? Hoe ziet en, dat? Dat is een beetje geleidelijk gegaan. Want uh, ik lobby heel, uh, nu voor um, ja, dat mensen die uh, minder goed zien, goed kunnen deelnemen aan de maatschappij. Oké. Okay. En um, dat doe ik nu aan het eind van mijn uh, levenscarrière. Want ik ben, ik ben mijn hele leven zelf uh, slechtziend geweest. Ja. Yeah. En uh, ik heb dat nooit als een uh, bijzonderheid gezien, maar meer als een soort pech. En alles gedaan om, uh, ja, om gewoon uh, een carrière te kunnen maken. En uh, ik heb dat allemaal heel erg gewoon gevonden. Maar geleidelijk begon ik te ontdekken dat uh, heel veel mensen die in dezelfde situatie zaten als ik, daar heel veel moeite mee hadden. En ik ben dus op een gegeven moment gaan denken: uh, al die ervaringen die ik heb, die, die kunnen nut hebben voor, voor, voor anderen. Mm -hmm. En uh, ik, ik was dus uh, heel erg slechtziend. Um, en als ik uh, in de handen gevallen was van die internaten van toen, toen ik jong was... dan zou ik braille hebben moeten leren en uh, leren lopen met een tastok. Maar wat, wat ik zelf deed van nature, is, was uh, gewoon sporten en uh, schilderen en uh, foto's maken. Dus ik, ik had helemaal niet het idee dat ik... Uh, een visueel probleem had. Nee. Dat was wel lastig, natuurlijk. Maar... maar hoe heb jij dan nu. Wat heb je voor elkaar gekregen? Want je zegt, ik ben aan het eind van mijn uh, levenscarrière echt gaan lobbyen. Nou, ik, uh, ik ben op. Uh, dat is een. Um, nou, zeg 15 jaar geleden. Ben ik gaan ontdekken dat door het werk wat ik deed. Ik werkte aan de, uni aan de Vrije Universiteit in uh, Amsterdam. Ben ik gaan ontdekken dat uh, al die uh, uh, trucs die ik echt een beetje voor mezelf verzonnen had dat die heel goed konden worden uitgelegd als een, uh, uh, als een manier... hoe je met ergonomie van hulpmiddelen kon omgaan... of hoe je kon omgaan met uh, toegankelijkheid, uh, design for all. Uh, Kun je dat dus... concreter maken, een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld, uh, ik merkte dus dat uh, als, ik een, uh, als ik een hulpmiddel nodig had... een bril om te lezen, dat uh, ik door het werk wat ik deed... en ja, ik was een bewegingswetenschapper... Dat uh, ik heel goed kon uitleggen dat als je uh, een bepaalde hoeveelheid gezichtsvermogen nog over had, dat je met dat en dat hulpmiddel prima uh, kon lezen en je computerwerk kon doen. En dat was niet de informatie die je kreeg als je naar een uh, oogarts ging of naar een, uh, een optometrist om, okay. om, om, om een goed hulpmiddel te krijgen. En hetzelfde gold voor, uh, ik had omdat ik slecht uh, contrasten zie, heel veel moeite om te zien. Uh, als ik aan het fietsen was, uh, of er een paaltje op de weg stond. Of dat uh, in het donker een, een weg uh, ineens afboog stond, dat je het goed kon zien. Mm -hmm. Dus ik dacht van, dit, dit, dit is wel raar. Uh, uh, die ongemakken die ik als verschiende ervaar, die zijn helemaal niet nodig. Maar ben je toen naar de gemeente gestapt? Uh, ik, ben eerst naar de, um, ik ben eerst naar de belangenorganisatie van blinden en verschillende gegaan. En uh, die uh, hebben heel erg uh, mij er proberen van te overtuigen dat ik uh, uh, maar moest accepteren dat ik uh, niet zo goed kon zien en dat ik maar met een uh, op moest lopen. En ik dacht van ja, dat is een beetje raar, want uh, ik, uh, ik fiets nog. Uh, sterker nog, uh, ik heb op mijn prijzenkast uh, een aantal... Uh, bekers staan uh, uh, van wielerbestrijden, ja. die, waar ik een prijsje in gewonnen heb. En Berry, heb je ook nog een, een, uh, een prijs, zeg maar, die je hebt staan van dit hebben wij te danken, of de slechtziende te danken aan Berry? Heel concreet, één voorbeeld? Eén voorbeeld, ja. ja. Uh, en dan maak ik een hele grote sprong. Ik heb uh, al mijn werk, heb ik na jarenlang uh, werken omgezet in een wetenschappelijk onderzoek naar hoe fietspaden in Nederland. Uh, ...de oorzaak ervan zijn dat er heel veel eenzijdige ongevallen gebeuren. Mensen die tegen een paaltje rijden. Uh -huh. of, uh, en, um, uh, een paar maanden geleden heb ik van de Internationale Society for Ergonomics and Human Factors... ...heb ik samen met mijn mede-auteur een uh, internationale prijs uh, gewonnen... ...voor dat artikel uh, waarin we beschreven hoe... Vele eenzijdige ongevallen van mensen die toevallig even de verkeerde kant op kijken... of niet goed zien, in Nederland ongevallen krijgen. Kijk eens aan. En die, die prijs die ga ik dus in, uh, in, samen met mijn, uh, mijn uh, mede-auteur uh, Paul Schepers... in april in, uh, in Groot-Brittannië in ontvangst nemen. Nou. En dat is een momentum uh, waarin ik kan laten zien dat als je niet zo goed ziet, dat je nog wel altijd nog goed, uh, goed genoeg kunt kijken... om deel te nemen aan het gewone maatschappelijke leven. En duidelijk dus ook dingen voor elkaar ja. kunt krijgen. Geweldig, Barry. Geniet in, uh, in Groot-Brittannië, zou ik zeggen, TCT van Gaat de prijs. Ga ik zeker doen. En bedankt voor het bellen. Oké. Okay. Fijne nacht nog. Dag hoor. Dag. 0800-1121. Heeft u wel zo'n een succesje geboekt met lobbyen? Dan hoor ik dat heel graag. Kunt u bellen op het dit nummer. Ai, Camboa não chora só, Gobi. só vale quem tem cambostas a sofrer. Ai, Camboa não chora só, Gobi. só vale quem tem cambostas a sofrer. O cão Danguimbi foi convocado, ele come muito, não sei que não lhe damos. O cão Danguimbi, convocado, ele come muito. Nooit é que não lè ah. Ai, Cambuano nu chora só. Gobie, só val quem tem, Cambosta za sofrer. Ai, Camboa, nu no chora só. Gobie, só val quem tem, Cambosta za sofrer. É no Musek, com muito barulho. Cambua vira lixo no meio do entulho. É no Musek, com muito barulho. Cambua vira lixo no meio do entulho Ai cambano chora sou bobe, só E sou mal quem tem, cambo estas a sofrer Ai Cambua não chora só E sou mal vale quem tem, cama estás a sofrer Quem tem, Kambua estás a sofrer, ai Kamboa no chorassou mal quem tem, Kamboa estás a sofrer, passante na rua, até que dare, na perseguição, Kamboa e veio-lhe salvar, passante na rua, até que dare, na perseguição, Kamboa e vale-lhe salvar Ai, cambó não chora só, Gobis. Só vale quem tem, cambó estás a sofrer. Ai, cambó não chora só, Gobis. Só vale quem tem, cambó estás a sofrer. O cão do quem? Muito mimado e come bem. Olha, é bem tratado. Hum, o cão de quem? Muito mimado e come bem bem tratado hum, hum. ai camboa não chora sou gobi, só comigo só mal vale quem tem camboa estás a sofrer ai camboa não chora só comigo só mal vale quem tem camboa estás a sofrer perto daí cambuá sovado roubou piteu que foi apanhado perto daí cambuá sovado Bobiteu, aí foi apanhado. Mm -hmm. Ai, cambano, chora só, Pizou mal vale quem tem, tambostas a sofrer. Ai, cambano, chora só, gosto. Pizou mal vale quem tem, camó estás a sofrer. Patrão basou, os cães encontrados, naquela rusga, no bairro sangue. Patrão Bazelô, os cães encontrados naquela rusga bairro bairros Ai, Camboa não chora só, Gopi, só vale quem tem, Camboa estás a sofrer. Ai, Camboa não chora só, Gopi, só vale quem tem, Camboa estás a sofrer voetballer Bonga met het nummer Kambua. We gaan naar Maleisië, waar Marco Winter zit. Marco, goeiemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Goedemorgen. Volgens mij is iedereen flink wakker na dat laatste nummer. Lekker, toch? Ja, veilig. Ja, we weten wel hoe we de luisteraars moeten pleasen... zonder daarmee meteen tegenprestaties te verwachten... en te gaan lobbyen natuurlijk voor de uitzending. Hoe is het in Maleisië? Wordt er flink afgelobbyd binnen de politiek? Ja, heel veel. Ja, het begint inderdaad al in de politiek. Meestal denk je met lobby ook aan het bedrijfsleven richting politiek. Maar ja. hier begint het lobbyen echt binnen de politiek. Naar het, en dan het bedrijfsleven dan, of zo? Nou, dat komt er pas achteraan hangen. Het uh, draait eerst om de politiek met lobbywerk. Dat is eigenlijk omdat uh, ja, dit land wordt al meer dan 50 jaar bestuurd door dezelfde coalitie. En die bestaat weer uit aan een aantal politieke partijen die het meestal op basis van ras en religie zijn opgezet. Ja. Dus ja, wil jij enige vooruitgang boeken met je politieke carrière, dan moet je eerst binnen je eigen partij lobbyen voor een verkiesbare positie. En dan binnen de coalitie gaan lobbyen voor een, een positie bij de volgende verkiezingen, om in een bepaald kiesdistrict als kandidaat in te mogen gaan. Ah, okay. En dan gaat het na de verkiezingen gaat het lobbywerk weer hartstikke door tussen de politieke partijen op, op hoger niveau, want dan moet onderhandeld worden over ministerposten. Ja, natuurlijk met, met een tiental coalitiepartners is dat niet makkelijk. Nee. Want weet je, als jij zelf probeert hoger op te komen, hoe dat dan werkt? Is dat uh, bij, bij de goede machtige politicus aanhaken? Of zijn plannen uitvoeren? Of enig idee hoe dat werkt? Ja, als je kijkt naar de laatste vijftig jaar... betekent het toch wel dat je moet aanhaken bij de, bij de machthebbers. En uh, er zijn natuurlijk wel eens verschillende stromingen. En uh, ja, af en toe wordt weer één stroming wordt, uh, wordt afgeschoten. Ja, ja. Bijna letterlijk, ja. ja. Niet helemaal letterlijk, maar weinig. Dus je moet wel het goede uh, paard ja, wedden. Is, uh, het is aanhaken inderdaad bij de, bij de juiste personen en dan uh, ja, zo snel mogelijk doorstoten. Want ik weet maar nooit natuurlijk wat er uh, bij een volgende verkiezingen of een aantal jaar later weer uh, gebeurt. Maar ja. uh, veel mensen die nu in de regering zitten, zitten al een jaar of twintig. Dus het is, het is wel een beetje een klukje waar op een gegeven moment uh, ja, je tussen moet komen. Ja, ja. En hoe zit het dan met de lobby tussen, tussen bedrijfsleven en instellingen en politiek? Ja. Nou, nog even dit, nog wel om het uh, politieke verhaal af te maken. Want uh, ja na de verkiezingen, verdelen uh, ze de ministerposten. Uh, alle provincies en alle rassen die moeten wel ongeveer minimaal één belangrijke post toebedeeld krijgen. Dus ja, dat uh, heeft ertoe geleid dat uh, met al het interne lobby dat Maleisië een groep van maar liefst zo'n dertig uh, ministers uh, heeft. En nog meer staatssecretarissen. Dus uh, echt uh, achterbanen en uh, lobbywerk uh, tevreden houden is belangrijker dan efficiëntie. Geweldig. Huh. <laughs> ja, Oké. Okay. En nou ja, uh, daarna gaat het natuurlijk door met het bedrijfsleven en de politiek. De nieuwe ministers zitten er en het uh, bedrijfsleven gaat, uh, gaat lobbyen voor, uh, voor werk. Ja. Uh, ja. Rondom de verkiezingen zijn er nauwelijks overheidsverstellingen, want uh, iedereen weet dat de volgende ministers het uh, gewoon uh, zelf weer willen bepalen en uh, projecten zelf willen toebedelen aan hun eigen achterban. En ja, dan heeft natuurlijk veel veranker interesse om uh, zelf de beslissingen te maken hierover. En wat, waar, om wat voor projecten gaat dat dan? Gaat het om bouwprojecten of? Uh... Ja, met name infrastructuur en ja. telecommunicatie. We zijn toch wel de, de grote en infrastructuur van, van wegen aanleggen uh, tot powerplant en dergelijke uh, openbaar vervoer uh, verzorgen. En hoe eerlijk dus gaat, gaat het er allemaal aan toe? Uh, nou, weinig hoor, wat dat betreft. Uh, maar toch wel dat, dat bij veel projecten zul als bedrijf of zakenman snel worden benaderd door de zogenaamde medewerkers, collega's, vrienden, familie van de minister. En die dan aanbieden om tegen een bepaalde lobbytarief je toegang te verschaffen tot de minister. Zodat je in ieder geval misschien op een shortlist kan komen samen, maar ja, je ja. de juiste mensen betaalt. En, en daarna ook bepaalde projecten reserveert voor, ja, voor die contacten. Ja, kijk eens aan. En dat weet iedereen, maar dat is gewoon geaccepteerd? Ja, het hoort er wel een beetje bij, bij de belangrijke projecten. Dus het gaat wel iets verbeteren. In de laatste jaren, heeft uh, iets meer uh, transparantie in de overheidsbestedingen. Uh, maar je merkt dat toch voor de meeste grote projecten, uh, gaat zonder zender van de uh, gaat het rechtstreeks toebedeeld worden aan partijen die uh, goede banden hebben met uh, de hogere regionen van de regering. Ja, zie je. Ja. Dus in dit geval is ja. het de hoogste bieder en degene met het meeste geld en macht die uh, heeft dus ook de meeste invloed. Ja. ja. En ondertussen zijn wij natuurlijk uh, als, als bilaterale business council uh, gaan met de andere kamers onder het lobby bij de overheid. Om juist meer openheid en transparantie te bewerkstelligen. Ja. Dat is, uh, maar jullie lobby lobbyen... is nog niet zo ja, efficiënt. Ja, ja. <laughs> nee, zeker niet. We kunnen niet echt opzeggen met grote geld. Ik het dus zeggen, nou, misschien moet je, je wat aan doen. je tarieven doen, Marco. Dan gaat het beter. Ja, oké. Okay. Ik dat op de gedachten aan. Misschien willen ja. we onze mede betalen. Dan kunnen wij weer niet meer doen. Ja, ja, ja. ja nou, we gaan eens dus kijken. Ja. Hey, mag ja, ik jou danken? Ik wil Dag nog even naar een uh, verhaal van Henk toe in, uh, in Groningen, in eigen land. Maar dankjewel in ieder geval om te vertellen hoe het er bij jullie aan toe gaat. Graag gedaan, tot de volgende keer. Joep. Dag hoor. Dag. Henk, goeienacht. Goeie nacht. Moet je natuurlijk nog even dat verhaal horen van die dierenambulance. Ja, ik voel me heel onbelangrijk. Maar ik heb eens een keer gelobbyd, dat was in 1982 in herfst. Voor de dierenambulance in Groningen. Ik was ja. daar per ongeluk secretaris geworden. En die werd toen nog gefinancierd uit uh, ja, Leden. Dat was ja. een vereniging. En dat was bijna om niet te besturen. En ik had dus uitgerekend dat wij 60% van de rit en reden eigenlijk juridisch gezien voor de gemeente Groningen. Dat waren honden zonder eigenaren of katten of vogels uit parken, et cetera. En dat waren dus enorme kosten, ook voor de dierenarts. Ja. En ik heb gewoon de, de secretaris van de burgemeester gebeld, dat kon toen nog. En ik kreeg een half uur, mocht ik praten. En ik kreeg van de burgemeester een uur. En het lukte in eerste instantie niet. Oh. Later wel. Tegenwoordig is alles gesubsidieerd. Maar toen liep ik eruit. En daar was een, dus een ambtenaar van uh, economische en algemeen bestuurlijke zaken bij. En toen werd ik ontzettend kwaad op die man. En toen zei ik: Dit is pure politiek. Wij rijden voor rode honden, liberale katten en christelijke vogels. Ik zei: Daar zit electoraal geen enkele winst in. Ik zei: Maar een of andere vrouwencafé, dat was de tijd van het feminisme, krijgt wel 35.000 gulden. Terwijl ze nog geen wiertje getapt hebben. <lacht> en wij rijden voor de... Eigenlijk voor de Groningen pretendeert zo'n uh, rode stad te zijn. Maar mm -hmm. wij rijden voor mensen die het heel krap hebben. En ik zei, ja, want nou, toen breekt u mij de bek niet los, meneer Van der Veen. Ik eigen mezelf ook bon en blauw aan. Mm -hmm. Dus ik vind eigenlijk met dat soort van lobby, vind ik helemaal niks mis. Maar heeft u, ik weet niet of u vorige uur heeft geluisterd, toen hadden we het over de bestuurder van de van de AOB, van de onderwijsbond. Die heeft ja, een dat hoor. heb ik gehoord. Ja. Ja. dat is een beetje uh, hetzelfde lakende pak als ik u zo hoor. Hoe u het heeft aangepakt. Nou ja, politiek is ja, dezelfde lakende pak. Maar politiek is vaak ook met hun stokpaardjes bezig. En dat is niet alleen gemeentelijk en provinciaal, dat is ook landelijk. En uh, ik vind er niks meer als je dat eens onder aan een aandacht brengt. Nee. En je bereikt alleen niet altijd wat je wil bereiken misschien. Ja, het is later wel gelukkig maar toen was ik dat bestuur aan okay. <laughs> Dus dat heeft niet op uw konto te schrijven helaas? Uh, nou, dat weet ik van net nog niet. Okay. Ik, had wel, uh, ik had wel de wicht tussen de deur. Ah, kijk, u heeft dus het, het uh, beginnetje heeft u gemaakt. Ja, daar ging het op. Nou, kijk eens aan. Leuk nog om te horen. Dank u wel. Goed, dag. En een fijne nacht. Dag hoor. Bye. Het zit er bijna op, Casaluna, tenminste, het zit er gewoon op. Maar straks kunt u natuurlijk gewoon blijven luisteren naar Radio 1... dan is er nog steeds wakker van WNL. En morgen dan zit Helco Span hier om middernacht. En dan ontvangt u uh, Michiel van Erp, documentairemaker. Donderdag dan uh, gaat zijn film, bioscoop-première van I am a woman now. In première is ze dan. Het gaat over een portret van um, vijf vrouwen die eind jaren 50 naar Marokko afreisten... om een geslachtsverandering te ondergaan. De mannen die destijds naar Marokko afreisten zijn nu dus vrouwen... van tussen de 70 en 80 jaar oud. Moet je nagaan, dat is al een tijd geleden geweest. En de vraag is wat hij heeft uh, centraal gesteld in zijn film van zijn hun droom uitgekomen En hebben ze ook die felbevolkte gewenste kwaliteit van leven bereikt. Nou, daar gaat het dus over morgen in het gesprek tussen Michiel van Erp en Helco Span in Casaluna. Zometeen dus WNL. Veel plezier daarmee. En uh, voor Alzen gaat slapen. Fijne nacht. Dag.